Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Thijsse Hoge Rechtshof is een zaak begonnen tegen 44 leden van de oppositie. Die probeerden vijf jaar geleden het verbod op majesteitsschennis te versoepelen. Dat kan hen nu worden verboden om een openbare functie uit te oefenen. De leden van een progressieve oppositiepartij wilden een wetsartikel wijzigen... dat volgens hen wordt misbruikt voor politieke doelen en om mensen de mond te snoeren. Het artikel beschermt de machtige koning Rama X en zijn familie tegen kritiek. Daarmee kan elke vorm van beledigingsmaat of bedreiging worden bestraft. Een hooggeplaatste Amerikaanse militair is aangehouden... omdat hij geheime informatie heeft gebruikt om weddenschappen af te sluiten... over de val van de Venezolaanse president Maduro. Op de goksheid Polymarket haalde de militair met die weddenschappen 400.000 dollar binnen... Er is bij de opleiding van verzekeringsartsen bij het UWV in Amsterdam sprake van een angstcultuur, zeggen artsen in de opleiding tegen het AD en een vandaag. Ze spreken van huilende medewerkers en een toxische sfeer. De beroepsvereniging maakt zich zorgen over mogelijk machtsmisbruik. Oudzwemster Sharon van Rouwendaal gaat aan de slag bij de zwembond KNZB. De tweevoudige Olympisch kampioene gaat bij de Bond haar kennis en ervaringen delen met talentvolle lange afstandszwemmers. Daarbij werkt ze samen met Bondcoach Marcel Wouda. Hij en andere coaches kunnen ook met Van Rouwendaal gaan sparren, is de bedoeling. Vorig jaar zette de 32-jarige Van Rouwendaal een punt achter haar carrière. Ze behaalde onder meer twee keer Olympisch goud op de 10 kilometer open water zwemmen. Het weer, het is bewolkt en het kan mistig zijn. Later vanochtend op veel plaatsen zonnig, bij 15 tot 18 graden. In het noorden kan het bewolkt blijven, daar wordt het ongeveer 12 graden. Ook morgen is het wolken, later zonnig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu even geen rust aan de kust.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 Ja, goedemorgen, goedemorgen allemaal. Wat leuk dat jullie weer af hebben gestemd op even geen rust aan de kust. Welkom, welkom. En uh, ik kan jullie nu al beloven dat het een heel gezellig en vol programma gaat worden. Want we hebben in het eerste uur uh, natuurlijk muziek. Uh, wat nieuws, het weer. Maar in de studio zijn al aangeschoven... Lea Bos en Fred Rozenhart. En die gaan ons straks alles vertellen... over dat prachtige stuk, toneelstuk Lotte... wat binnenkort in Zandvoort opgevoerd gaat worden. Maar ook nog in andere plaatsen. Dus daar gaan ze straks alles over vertellen. En... Um in het tweede uur, dan hebben we natuurlijk weer die heerlijke, heerlijke conferentie van Hanny En die gaat dit keer over Koningsdag met uh, koningstompoessen. Nou, dat zal mij oh, benieuwen. voor de oranje tompoessen. De oranje tompoessen, nou dat wordt weer wat. Dus uh, hou, hou zakdoekjes bij de hand, want het wordt weer lachen, lachen met tranen. En we gaan even inbellen met uh, Lena Haak in het tweede uur. Um, omdat er uh, enkele gezinnen zijn uh, die uh, een steungezin zoeken voor hun kindjes. En daar gaat uh, hier in Zandvoort, Lena werkt voor buurtgezinnen. En Beb gaat in het tweede uur met haar daar even over hebben. Dus mocht u daarin geïnteresseerd zijn, ik zou zeggen um, blijf, nou ja, blijf sowieso natuurlijk luisteren. Want deze twee uur, die wil je gewoon helemaal niet missen. Nou, oké. Okay, genoeg geleuterd. Uh, we gaan lekker door met een muziekje. En dan komen we straks bij u terug met uh, het interview met uh, Fred en Lea. Oké. Okay, we gaan luisteren naar een toepasselijk liedje van Herman van Veen.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 Ja, dit was Anne. En waarom draaiden we dit, het mooie nummer van Herman van Veen, Anne? Omdat uh, de pseudo-Anne bij ons aan tafel zit, samen met Dussel. Uh, <laughs> welkom in onze studio, wat fijn dat jullie hier zijn, ondanks dat jullie gisteravond een... Uh, ja, ja, ja, misschien microfoon even erbij, of... Ja, we zijn aan het delen nu met de Oh ja, maar we oh, hebben hoogte, nog een microfoon. We hebben een microfoon. Hier. Oh, heb je hem ook nou? Ja, oh. en je kan alle twee je oh, koptelefoon op. Alles is er voor jullie. Oh, kijk, ja, we zijn nog een beetje moe. Uh, uh, we zijn nog een beetje uh, ja, moe. Uh, ja, dat, dat, dat snap ik, dat snap ik. <laughs> uh, ik, ik laat verder het uh, interview aan Beb over... want die heeft zich helemaal over jullie ingelezen. Ik weet niet zo heel ja, veel van ja. jullie. Uh. En, uh, <laughs> <laughs> en volgens mij weet Beb alles. Beb, nou, shoot! Uh, alweer een tijdje geleden waren Hanny en ik in het raadhuis. Ja. En daar maakten wij werkelijk een prachtige voorstelling mee van jullie, Lotte. Ja. En hoe blij waren wij toen wij laatsten dat 4 mei, op zich natuurlijk een nare dag, uh, Lotte naar Zandvoort komt? Ja. Wederom? Ja. Ze was gisteren in Zandpoort. Ja. ja. Nou, vertel alsjeblieft naar onze gretige luisteraars, wat is de voorstelling Lotte? Vertel, Anne. Oh, moet ik het vertellen? Ja, nou ja. Lea neemt nu het woord. Ja Jij hebt het geschreven, moet ja. ik het gaan vertellen. Nou, uh, Lotte, ik, ik vind het een geweldige voorstelling. We zien natuurlijk heel veel over, over Anne Frank. Uh, het boek is uit. Er zijn talloze voorstellingen gemaakt. En uh, wat uh, Fred eigenlijk heel mooi doet in Lotte... is het feit dat we het eens een keer gaan hebben over Frits Pfeffer. Dus die achtste onderduiker waar Anne niet zo heel uh, fijn over schrijft... waar zij voor een, een, het, eigenlijk het grootste deel van het onderduiken... er kamertje mee heeft gedeeld. Uh, we horen nu eens een keer um, nou ja, meer van zijn kant van het verhaal... dan hmm. door de ogen van uh, de vrouw die heel veel van hem gehouden heeft. Uh, Charlotte. Charlotte. Uh, <laughs> dat dus onze titel, titel, naam, Lotte. Uh, maar om, om ook eens de andere kant van het verhaal te geven. Niet alleen ja. maar dat hij misschien... een een vervelende man was waar Anne niet zo goed mee op kon schieten... maar wie die ook was. Ja, zoals wij alle heel veel kanten hebben. Ja. Zeker. En ik glijden mijn ogen van Lea naar Fred. Ja. De man die werkelijk heel veel kanten <laughs> nou, heeft. Nou, nou, nou voor ja, die... de uitzending begon heb ik even gevraagd... Oh, ja. wat je, hoe je allemaal bent gekomen tot de dingen die je doet. Ja. Nee, je bent schilder, je, bent, je schrijft stukken, ja. je regisseert stukken, je speelt stukken. Ja. Dus je dat hebt me wel. daar in het kort even iets over verteld. Heel veel dank. Daar zouden we eigenlijk gewoon veel meer tijd aan moeten ja, besteden. Ja, ja, ja. <laughs> maar wat nu gaat gebeuren 4 ja. mei... is een dubbel voorstelling. Ja, dubbel voorstelling. Van ja. nog een stuk ja. waar jij uh, hand in hebt ja, gehad. Ja, dat is het portret van mijn moeder. Dat is ja. ook deels geschreven door Martine Faber. En uh, uh, dat is zo'n mooie monoloog. Dat gaat over, een, een, ja, over haar moeder. Een dochter. Een uh, dochter en het ja. verhaal wat pas aan de, van de vader... Uh, ...gehoord heb na de oorlog eigenlijk... ...wat er zich afgespeeld heeft. Ja, want haar moeder was een hele... ...gecompliceerde vrouw. Uh -huh. En dat in de oorlog verzweeg heel veel dingen. Ja. En dat gaat ze prachtig... En vertellen. na de oorlog ook? Ja, ja en het, het is een heel mooi... Uh, ...want dit was ook op verzoek... ...van Hilly ook van... Uh -huh. oh, ...als jullie met Lotte wil ik graag dat... Al ...in de monoloog tevoren hebben. Dat, okay. dat heeft daar zo aangegrepen. En een heleboel mensen. Het is een prachtig... Uh, Verhaal wat ze vertelt over haar moeder. Ik kan het al een beetje meer vertellen, maar dan, dan geef ik een beetje alles vrij eigenlijk. Ik denk, ik gewoon lekker kijken. Ja, en dat en, is heel bijzonder. Ja, Fred, een prachtige muziek met piano is, en cello. Met piano en cello, ja, ja, dat, dat las ik ook. ook. En, en welke, welke mensen zien wij op het podium? Uh, Arma Klaassen. En Arma Klaassen is wel bekend in Zandvoort, want zij is ook een van de bekendste uh, babs. Van Zandvoort. Oké. Okay. Buitengewoon ambtenaar van de Belgische stand. Ja. Dus degene die getrouwd zijn door die Arma? Weet, en je kent misschien een roodharige mevrouw. die heel leuk en gezellig kan zijn. Dat is Arma. En zij is dan straks en nu de dochter is het op de van poos. mijn moeder. En het, is ook, het, het hangt ook. Het portret hangt ook van mijn moeder daar. Mijn, mijn, mijn Jouw e eigen moeder? Die ook heel veel in het verzet heeft gezeten. En ja. daarom is het ook wel dubbel dat ik, zij kijkt naar mijn moeder. Ja. Uh, toen we het er even over gekomst. hadden... toen zei je dat je dit stuk niet hebt geschreven... Nee, maar je hebt Faber, geschreven. Martine Faber, samen, Martine Faber schrijft veel stukken ook. Uh, uh, ik haal me vader's tranen... en uh, vervaagde brieven. En dan ook dit. De monologen, die heb ik helemaal bewerkt. En ook uh, ja, samen dat uh, uitgevoerd. En ik movie. hoor dat er ook muziek is. Ja, ja muziek, dat gaat, de muziek gaat mee. Het is echt... Ja, als je het hoort, is het, uh, dan krijg je al uh, ja, dan kippenvel, ga je, ja, kippenvel. kippenvel van de ja, muziek. Dus net als met een mondzuitjournalate. Ja. Dan word je meegetrokken in de muziek. En zij kan het zo mooi vertellen en onroerend vertellen wat er eigenlijk gebeurd is. Dus, uh, en ook een boodschap naar mensen toe van... Uh, kijk eens om je heen. En wat, wat, wat, wat maken we toch een, een rotzootje op het ogenblik. Ook. Ja, ja. ja. Ja. En dat stuk heb je, gereg je ja, geregistreerd? Je hebt, je hebt uh, Martine van En gespreken. daarna komt Lotte. En, Lotte? En, ja, dat is in, in 2010 heb ik was, had ik het afgeschreven. Uh, ik, ik vond het altijd interessant. Ik kende Nanda van Zee. En Nanda van Zee, Nanda van Zee was een schrijfster. Die was getrouwd met professor Smallehout. Misschien zegt u de naam. Wat. Ja. En zij had uh, de kamergenoot geschreven. En mm -hmm. dat, dat las ik toen. En toen was ik toch wel met al die stukken bezig. Toen dacht ik, oh, daar moet een toneelstuk van komen. Ik denk, dat ga ik gebruiken. Met landen van Zee gesproken. Maar dan kwam ook weer de uitgever. En, oh God. nou Het heeft er zoveel jaren geduurd... voordat het eruit kwam. Dat het uitgebracht kon worden. Want uh, zij wilde dan bij elke voorstelling... Uh, heel veel geld hebben. Dan. Okay. Dat, dat was die uitgever dan weer. Ja, ja, maar ja, ja, ja. toen uh, is het naar Basel gegaan. En het heeft drie jaar geduurd in Basel. Er zit de Anne Frank Stichting. Uh -huh. En uh, wat ik wilde... Je mag heel, heel veel van Anne Frank schrijven. Maar dan moet je onwaarheden schrijven. Zij willen het echte uh, verhaal in Basel houden van Anne Frank Stichting. En, uh, maar ik wilde dat gewoon niet veranderen. Ik wilde nee. echt het ware verhaal, uh, wat Anne vertelt. Ja. Dus ik heb de citaten van het, uh, uh, het dagboek van Anne Frank... heb ik op een andere plek neergezet. Aha. En dan krijg je drie monologen, zoals Charlotte, hoe zij het vertelt... De, de, uh, van had ook de, we zijn een brief achtergekomen op het Zadraalplein. De laatste brief van Fritz Pfeffer die Miep Gies gebracht had. Ja, Dat is het ja, enige ja, ja. En zo is er een onderzoek gegaan: hoe, wie is die Fritz Pfeffer? De achtste duiker. En waarom is Charlotte zo boos op Otto Frank? Want die leest dan het dagboek en die krijgt een hele andere man uh, yeah. waar Anne het yeah. over spreekt. Yeah. En da dat heb ik dan weer veranderd in stuk. Anne, waar ze boos op is, schrijft ze aan het eind weer. Ik heb het helemaal niet zo, netjes fijn, niet zo fijn neergeschreven. Nee, ach, nee, het was een jonge uh, uh, En dat bedoel ik eigenlijk ook dat mensen een, een spiegel voorhouden. als jij met je familie een weekend weggaat. ben je ook blij als je maandag terug bent. <laughs> Absoluut. En uh, dit is gewoon: uh, waarom is een dertienjarig meisje. Bij een 54-jarige man op het kamertje gezet. Waar ja. bij Margot was ouder, die was. Ja? Oh, er is een, we, we gaan even een microfoon. Ja, even voor de luisteraars thuis, want jij noemt een andere naam, de, de lezers van het achterhuis kennen, maar als Dussel. Dussel, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja en dat is natuurlijk eigenlijk ook. Uh, ja, dat, ja. Het betekent natuurlijk eigenlijk gewoon een beetje domkop. Om. Ja, want, dat Russel uh, uh, betekent dom. Ja, ja, en zo als, schrijft ze hem op. Ja, en uh, als ik dan lesgeven geef educatie, dan speel ik met de kinderen de laatste dag van Anne Frank. Dat spelen we allemaal. En dan vertellen we ook dat ze een korte roman, een novel ging schrijven, en een roman en een dagboek Lieve Kitty. En toen de gestapel kwam, uh, Frans Silberbouwer, die kwam uh, hun ophalen. Toen heeft hij al die papier op de grond gegooid. En we hebben te danken aan Miep Gies en, en, en Ellie. Die uh -huh. hebben die brieven opgepakt. En die hebben dat van Anne Verschoor. Van de Anne Romeijn Verschoor. Uh -huh. Van Parol. En die heeft een van die gepubliceerd. En zo ja, is het ja. bij elkaar. Drie verhalen. Is het, is het Anne Frank? Zo geworden. werd ook uh, Dussel de totale mens. En, ja, en dan uh, zit zijn uh, salonten. Vindt het dan ook. Uh, op uh, Wordt nu helemaal niet meer genoemd. Zelfs nee. Dussel. Uh, maar het gaat om ja. het kamertje. En waarom niet bij Margot? Maar Margot was al een meisje, was ouder. En Anne was nog een kind. En ze dachten, we zijn binnen een paar weken weer terug. Ja. We zijn ja. eruit. Ja. En, en zij zaten 23 maanden, 25 maanden. Ik zat ruim 22 maanden. Ja. Want ik ben later gekomen in het achterhuis. Dus uh -huh. ik voelde me een eindelijk Want... De Franks hadden elkaar, haar zusje. En Van Pels, die heet eigenlijk meneer Van Daan. Want dat zijn allemaal... Ik zij weet wilde... niet of de luisteraars ook kijken. Want je zit, ja. als je Anne Frank noemt, steeds naar links te wijzen. Ja, want oh, daar oh, zit ja, Lea Bosch. Ja. Maar namens, als je schrijfster bent, dan ga je pseudoniemen doen. Ja. Dat is interessant. Ja, ik snap het. Dus Op, het Pels, podium. Op het podium straks. Ja. Wie speelt Frits Pfeiffer? Pfeffer. Pfeffer, dan ben Pfeffer. dat ben jij. Pfeffer. ja. Ja. En je hebt ja. al naar haar zitten wijzen, hier zit Anne ja, Frank. Ja, heel leuk. <laughs> Lea speelt ja. Anne Frank. Wie speelt Charlotte? Ada Vinkke. Oh. En we hebben al, te, al die jaren Joan Roeleveld. Die hebben, hebben ook... wij gezien nog in draad. Ja, ja. ja. En uh, nou ja, ziek en de uh, uh, ogen we al weten. Dus, van, zij woont dan in Bol. Dat is Broek op Langedijk. Okay. het is te ver om te reizen. Ja. En, zegt ze, nee, ja. ik moet echt een punt. Want uh, ja, heel jammer. En toen heb je Aden, wilde altijd dolgraag het gaan spelen. En uh, Aden doet het geweldig. Maar het is even... Oh ja, ze hebben er ze best wel op gekeken hoeveel tekst het is. Nou ja, het is maar, natuurlijk heel anders. Dus er zijn twee heel andere Lottes. Lottes. En, ja. Dus... Dat dus merk jij ook, is. Lea. Dat, ja, ja. A, dat Ada een heel andere ja. lot speelt. Ja, dan maar dat, ik denk John dat denkt. je dat ook moet willen. Ja. Ik bedoel, ja. Ja, ik kwam natuurlijk ook. Ja, ik moest ineens in de voetstappen van, van Maria, Maria Eldering. Eldering gaan staan. Ja. Um, en als ik precies had gedaan, hoe zij het allemaal gedaan mm -hmm. heeft... Of, of daarvan gedacht heb, dan ga ik dat één op één nadoen. Ja. Dan denk ik, denk ik niet dat het nee. echt mijn, mijn, mijn eigen uh, geworden ik zou moet zijn. Een, ik moet meteen bekennen dat Hannie en ik het in het raadhuis hebben gezien... en geëmotioneerd weggingen. Ja. Ja. Een korte, maar zeer... Indringende. Uh, indringende, indringend, ja. Ja, ja. Indringende, nou ja, indringende voorstelling. En dat is ook dat... Uh, die uh, aarde die lotte speelt gewoon die zit eigenlijk buiten ons toneel want ja. wij op laatst ja. dan krijg je echt die monoloog wie wie is en dan Spelen wij in dat, in dat achterhuis? Ja, ja. En ja. zij nou. blijft altijd maar ja, haar, haar. En, de, en dat ja. is natuurlijk ook wat, wat het was, is. want ze wist ja. niet eens waar hij zat. Ze wist nee, dat... niet waar hij was. Ze kreeg nee. die brieven en, ja. en ze kwamen elke week op het Merwedeplein bij elkaar. O, ja, op de ja. zaterdagmiddagen? Op de zaterdagmiddag. En hij ja. was ook de tandarts, dus het was ook een hele goede band. dus dat is toch erg dat je zoveel maanden alleen maar. Uh, alleen maar de verjaardag, dat hij uh, dat, ja. dat dat al die cadeautjes krijgt. En, ja, zij was gek op Lotte. En ja, ze konden en niet Lotte trouwen. Zij was katholiek. Ja, nee, dus hoe, zei... was voor, hoe is het voor jou, Lea, om... Um, je bent nog een jonge vrouw. Oh. We, we, nou, wij, <laughs> die, wij die wat korter na de oorlog zijn geboren... Mm -hmm. um, zitten er nog wat dichter op mm -hmm. voor, van ouders. Mm -hmm. en, en, en Anne Frank, het Achterhuis, is natuurlijk, hebben we helemaal meegekregen als boek. Ja. Hoe is het voor jou om Anne te spelen? Uh, nou, het, is, het, het blijft echt zenuwslopend voor mij. Ja, ik heb <laughs> ja. Ook, want, wat, want eigenlijk, wat was het vijf of zes jaar terug? kwam Fred al naar me toe. Ja, heel toe met, wel. Uh, wil jij wil jij Anne spelen? En toen heb ik gezegd nee. Toen ja. ik ik kon het niet. Ik, uh, uh, ja, toen heb ik tegen Fred gezegd: ik ben niet zo goed in monologen, maar gewoon emotioneel, weet je wel? Zo, ja. ja, je gaat toch oh, je Anne spelen? <laughs> ja, nu wel. Denk. Nee, nee. Ja, ja. Maar je gaat toch Anne Frank daar op de planken neerzetten. En ja. niet alleen maar Anne Frank. Je doet dat direct met woord voor woord wat ja. zij ooit ja. heeft opgeschreven. En ik vind ja. dat zo ja. bijzonder. Ja, ik moet ook zeggen. De teksten uit echt haar. Ja, echt woord voor woord uit het dagboek. Ja. Um, en ik moet zeggen, ik kwam daar best wel... Ja, tuurlijk, je, je krijgt wat meegeschiedenisles. Uh -huh. En uh, ik was daar zelf ook op zich wel in geïnteresseerd. Maar ik had bijvoorbeeld nooit het dagboek gelezen nog. Nee, nee. Um, en ik heb via Fred, uh, uh, met Lotte... maar ook, uh, ik heb een paar keer dus de onderduikers mee mogen doen. Nou, wat, ja. Dat we met de elke kinderen week. aan de gang gaan. Dan, terwijl je zo bezig bent en, en al die verhalen hoort... je leert er zoveel van. Hm. Um, dus ja, het is, het is elke keer... Uh, het is speciaal, Aangrijpend, he? ja. bijzonder. Maar ik zeg wel altijd, ja. ik mag anders spelen. Ja, mooi. Um, en het is ook ja, wat jij zegt over dat, dat geëmotioneerde in het publiek. Nou ja, wij hebben het ook. Ik, ik, ja. ik heb het gisteren ook niet uh, droog gehouden. Terwijl dan, ja. dan speel ik het. Um, en dat je echt op het toneel zit en je bent aan het spelen. En ik voel gewoon dat het... Ja. eruit moet, dat ik maar ook dat ga beginnen te huilen. Dat voelt het publiek ook, kan ja, ik jullie muis, toe vertrouwen muis, de, ja gewoon, Maar ja, dus zelfs, zelfs wij... ik bedoel, Ja, het ja ik niet heb dan ook, ja, ja. Met de brief, als ik de laatste brief voorlees aan, aan Lotte. Ja, jij ja, ja. ja. ja. Eerst de sigaretten die ik nog overhoud, de, de laatste bewaar ik voor jou, dat was... Hij werd afgevoerd gewoon. Ja, ja jij ja. brak ja. ook weer, hè, ja. gisteravond. Ja. Ja. Dus zelfs voor ons, het maakt niet uit hoe vaak je het speelt. Nee, zelfs wij uh, ja, moeten altijd niet. even een traantje ja. wegwinkelen. Nou, ook ja. sterker nog, ik zit er natuurlijk elke uh, keer bij. Maar ja, als de techniek vind, is het trouwens. Nou ja, ja. Oké, maar ik, ja. Ik, uh, het valt mij op dat, dat, uh, dat het jullie steeds meer aangrijpt. Elke... Ja voorstelling weer nou ja, het moet, het, het, uh, Je het moet het spelen dat je de, je moet je in gaan leven ja. je, je buitenkant moet je doen niet je binnenkant maar het komt wel steeds meer naar binnen ja. Als ja, je en je dat moet merk je constanteren van je je gaat iets vertellen en dat, dit mag nooit meer uh, gebeuren. Maar ja, ik kan me ook zo voorstellen, dat vind ik altijd ontzettend knap, dat je eerst ook meer met je verstand speelt, omdat ja. je al die teksten ja. moet onthouden. Ja. En dat ja. je steeds meer naar je hart ja. gaat. Ja. En, en, ja. en dat gaat het publiek ja. natuurlijk ook steeds ja. meer mee te lezen. Ja. Ja. En ook als jij het hebt over. Dat komt ook altijd bij mensen heel hard in, daar heb ik zo nadruk op gelegd, dat stuk om in het stuk te laten: dat je het over je moeder hebt. Geen, je moet ja. je moeder geen man. Ja. Maar Mansa, de, de, de dubbel, dat spootje is er nog niet waar. Je, gaat, je moet niet keier, alles gaan verraden, keier, hoor, keier, ja. Het is ja, een mooie nee, tekst, Marlène, Maar het is ja. zo'n mooie tekst. Ik denk, oh ja, ja. Hoe, hoe heb zij dat zo... Het is voor mij nog steeds, als ik het lees, hoe heb ze dat zo geschreven. Het was een, ja. een, eigenlijk een kind wat geboren is om de wereld te veroveren van nou, dit is gebeurd. Ik heb ja. altijd, als Livia heeft, denk ik, nou, dit is Anne. En we hebben honderden Anne, maar zij is het symbool van vrijheid. Ja. En dat ja. vond ik ook... Echt, als we met de. Uh, wat we de laatste dag van Anne Frank ja. hebben meegeholpen. En ook soms uh, ook voor islamitische scholen. En, uh -huh. en die kinderen doen ook gewoon de Joodse jas aan. Ja. Gewoon ja. om spoelen wat. En dan denk je, ja, dat moet ook fotograferen. Dat, dat, al die oorlogen. Die ja. Soort, ja. Ja, dat ja, dat is natuurlijk met, met Anne heel erg. En, en wat ik me echt elke keer ook wel voor probeer te nemen als ik het, het ja. uh, podium op ga, is dat Anne. Uh, Schrijft naar teksten, die, die zijn zo zelfverzekerd. Ja, ja. je zei, zij is heel erg zeker van zichzelf, maar ja, je moet niet vergeten dat daaronder ligt altijd: Ik ben bang. Ja, dat ja. is gewoon wat eronder ligt, en ja. en dat ze zichzelf toch zo saan heeft weten ja. te houden, ook in de hoe ze schrijft, hoe ze dingen ja, hè? omschrijft. Ja, jij hebt een tijdsloegje uh, over. Ja. Dit zal voor haar ook een steun zijn geweest. Een deel van de verwerking. Ja. Wat je zeker. vaak in dagboeken natuurlijk ja, hebt. Ja, ja. Want dan orden je ja. je leven. Ja. Hè? Nou, en vooral natuurlijk als jij... Uh, zo lang op een dag stil moet zijn. Nee. En je mag niks. En je kan daar nee. eigenlijk alleen maar zitten. Je mag eigenlijk niet eens ademen. Een ja. tafeltje uh, delen. tafeltje delen met Dussel. Ja. Ja. Zeg, en dat middag, gaat de 4 mei ja. naar uh, in de we het, het Theater in de, de, de Krocht ja. komen. Smiddags, het is een middagvoorstelling. Ja, het is heel mooi. Smiddags, ze gaan eerst naar het Joods Monument, wat ik begrepen ja. heb. Ja, ja, daar is de herdenking. En, herdenken, en dan komen de genodigden, of de mensen die gaan dan naar lunch in de Krocht. Ja. En daarna begint de opening, de monoloog van ja. Arma met het portret van mijn moeder. En daarna. Spelen wij. Eh, ja. En ik heb begrepen dat de, het bijwonen van de voorstelling... in ieder geval gratis is. Mm -hmm. Oh ja. ja dat en, maar dan. dat het wel belangrijk is je aan te melden. Ja, je Zeker. Je aanmelden, ja. Want ja. ik denk ja. dat er wel een stroom kan uh, zijn. Uh, ja, Hoe dat, moet je je aanmelden? Uh, bij... Uh, de, de, theater de Kroeg. Uh, uh, de de nou, de de ik heb het hier Son staan, Kopen. hoor. Aanmelden oh. bij Sonja, Son Apenstaartje... Oh ja. oh theaterdekrocht.nl. Dus Sonja, wat dat betekent, weet ik sonja niet. Sonja Kopen. Sonja oh, Dan heb je het al. Sonja Apenstaartje Theaterdekrocht.nl. Niet ja, Apenstaartje. Sonja Kopen. Ja, maar. het Het Jongen, Even een, een kwinkslag. hoor, in ja? nee, is Hij is regisseur. Adres, hij is regisseur. Had je, hij is regisseur had je kijk, had je Apenstaartje. Zeg wat is je mailadres? Ik zeg Fred Roosdaat, apenstaartjes. Fred Roosdaat, Ed. Nee, Fred. Goed, oh, Fred. Goed, oh. Fred. Dat ja, Fred. Ja, ja. ja, Sonja, nee, Sonja kom ja. Dus lieve luisteraars, Sonja? spoed u naar Theater ja. de Krocht, 4 mei aanstaande. Uh, Lotte begint om 3 uur. Ik heb begrepen dat. Uh, uh, ja. Het portret, portret van de moeder om half drie begint. Oké, okay. oh, het is beschoven. Het liep een beetje 14 uur oh. 30 staat er op oh, okay. de site, maar oh, oké. Okay. Okay. Okay. En um, <laughs> bij Lotte ziet u, uh, ziet u uh, Fred Rozenhart. En zich nog eens wie Lotte speelt. De Ada Vinken. Ada Vinken. En Lea Bos. En Lea Bos. En achter de... Knoppen, net zoals Dolly vandaag. Tempierig. Dolly Tempier. Ja ja, ja, ja, ja. Altijd ja. aan die knoppen. hey maar luister, stel je voor dat, uh, dat je uh, naast, uh, achter het net vist, nu, ja. met uh, kaartjes voor de krocht. Er is volgens mij nog een voorstelling, hè, ja, van bij, wat, uh, dus als mensen mei, ja. per se zouden ja. willen zien. 2 ja. mei? 2 mei, in Vogelenzang. In Vogelenzang, nou dat is ook niet zo heel ver weg, hè? Nee, Vogelenzang en dan ook nog... Een, uh, nog moet ik alleen, Anne alle moet toch weten, 15 mei in de kringen uh, in aarde Hout. Kunnen we dat ja, ergens okay. op een website zien? Want 2 mei, dan weet je dus dat je 4 mei mis hebt gegrepen. Ja, en dan komt 15 voor. mei. Maar ja. zijn, is ja, er vind... een website waar we kunnen zien waar Lotte allemaal ik, te zien is? Ik kan het doorsturen, we hebben het dan, ja. ja? Het, ja. Alleen voor 15 mei moet 15 alleen Anne even kijken even... of ze erbij is. Ja. Spannend. Dus die is nog, dat is nog een, een misschien. Dus niet, maar de is, wel is goed. binnengekomen, maar moet wel of iedereen wel uh, ja, is. Maar uh, Anne gaat het goed proberen. Maar 2 mei zeker. 2 mei is zeker ja. in Ja, is ook leuk. Dan uh, kunnen ze bij mij, Fred het hotmail aanmelden. Goed zo. Fred hart, en, apenstaartje. Apenstaartje, <laughs> en, en ook een, aan de kastra uh, kunnen kaarten verkocht worden. Ja. En, alleen moet ik even zeggen, graag contant. Ja. Zeg, en, en die je zijn 5. Maar Fred, ja. je zegt zo amperzant vogelenzang. Maar waar? Wat in vogelenzang? In het, het dorpshuis. In het dorpshuis. En dat, en dat is Hendrik Lenzelaan. Nou ja, maar dat zien ze dan waarschijnlijk ja, op jouw site. Maar dan je weten ze een beetje... Zuid, ja. Als je voor twee, vier mij misgrijpt of je kan niet. Nee. En je wil dit toch weten. Want reken maar dat de mensen nu nieuwsgierig zijn. Nou ja, het is ook heel veel smiddags nu gelukkig. En ja. Want een heleboel uh, speelden we altijd s'avonds. Dan konden wij dat ook niet zien. Nou kan ik middags, dan kan je ook s'avonds naar het theater, naar de Dam of naar... Ja. Ja. De herdenking. En dan ja. is het middags wel een, al een vaste beleving. Er is natuurlijk ja. altijd zo'n tocht hier door het dorp. Herdenking ja. naar het monument. Ja. Ja. Als je daar aansluit, dan weet je nu dat dat na het Theater de Krocht gaat. Ja, naar nou het Theater de Krocht. En daar spelen we. En dus is iedereen uitgenodigd. Dus, uh, nou. en uh, ja, het wordt, Ik hoop dat er heel veel mensen komen. We hadden toen... Zeker. Ja, het is een prachtig stuk. en het is ook, Dat hoor je van, denk, oh, weer over het dagboek. Maar, maar als je dit ziet van op deze... Een heel andere kijk krijg je op. Ook uh, niet die ziekeneurige Dussel of Lotte of Anne. Alle drie hebben zijn eigen moment. En alle drie zijn voor hetzelfde eigenlijk wat de bedoeling was. Het alleen, uh, als je in een dagboek iets schrijft. Wat Charlotte ook zegt van, dat is mijn man niet. Charlotte ligt zelf van, ik weet niet als je opgesloten zit hoe je gaat reageren. Nee. Ja. Dat is steeds het dilemma van, ja, je kan het wel zo vinden. Maar uh -huh. je weet nooit wat je doet. Ja, maar er zijn heel veel tegenstrijdigheden natuurlijk. En Lotte ja. die zegt dat hij erg van kinderen houdt. Anne die zegt dat hij helemaal niet van kinderen houdt. Want ja. uh, dan had hij zich wel anders... Er het is zijn natuurlijk zo ook veel... wel een generatie kloof, ja. ja. Nou, zeker. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel... Uh, uh, en dat zegt Lotte ook ergens in de voorstelling... dat dat boek, Het Achterhuis, is naar buiten gekomen... Uh -huh. En niemand heeft ooit meer anders over die nee, Dussel nooit, gedacht. We nee. nooit aan haar gevraagd. Nee, hè? nee. We hebben nee, nooit nee, nee. haar. Uh, wat zij dus wij doen na, ons best. Ja, want haar org is ook nog <laughs> tegen Otto Frank, waar zo lelijk over haar man geschreven is. Ja. Ja. Daar is ze van geschrokken toen ja. ze haar boek laat. Ja, ja, en daar, ja, ja. En dat kan ik me voorstellen. Ja. En dan ja, zeker. Ze, ja, ja. Dus het is heel mooi. Ja, ik, en uh, ja, ik, de CKV-prijs heb ik ermee gewonnen. Ja, iedereen is er toch. Ja. En je kan het in de huiskamer spelen, je kan het in het spelen. Het kan mm -hmm. overal, overal. Het is voelbaar. Het, en mensen ja, voelen het aan. En het is een totaalbeeld van alles eigenlijk. Ja, er zit heel veel in. Er zit heel ja. veel in. En het is dat we elk eens op moeten houden met die vreselijke oorlogen en, nou. de, de, en die machtspositie. En, uh, ja. Ja. ja, waar de gewone mens, ja. die niet eens ruzie wil. Nee. Maar gewoon het slachtoffer oh, van dat, is. Dat, ja. dat denk ik al. Oh. Een prachtige voorstelling en ja. dat kan ik zeggen omdat ik hem heb ervaren. Ja. Want als je daar naartoe gaat, heb je hem niet gewoon gezien of gehoord, nee. maar dan heb je hem gevoeld. Ja. En dat kunnen Hanne en ik. Uh, ja. Kunnen dat beamen? Wij ja. zijn daarna ogenblikkelijk naar de Wibra gevlucht. Ja. om even ja. helemaal ja. af te kikken. Zak toegaan. Dan had je beter naar de kick kunnen gaan. Ja. Ja. Ja. En daar kwam ik met tranen in mijn ogen binnen, dus het duurde even voor. Ja. Ja, ja. Ja. Dus, uh, lieve luisteraars, ja. hou het in de gaten. Ja. En het is ook te danken aan Hilly en uh, ja, uh, beleefd zandvoort. Ja, ja, ja. heel hè? veel aan te danken, eigenlijk, want dat vergeten we misschien wel. Er staat we nu wel eens een theater weer. En, uh, ja, leuk, hè? Er zijn he? toch zo zo'n Koper en uh, Hilly en... We hebben Gilles gewoon theater, weer een theater. ...gewoon weer van één museum nu weer... ...een cultureel ding op maken. Ja. En dan kan je ook... Zet je misschien soms boven het koor, hè? dan word je weer afgemaaid. Maar ze doen het wel. Ja. Absoluut. En dat vind ik een compliment. Hoge bomen vangen veel ja, wind, oh, ja, ja, ja, Ja, want dan zegt ook dus. Hè, dan wandel ik daar en keek omhoog. En het leek of er geen einde aan zou komen. Zo begint Dussel met zijn openingstekst. Hoe de mens kan zijn. Ja, Dat is helemaal dat je denkt, wauw. Dus, ja, nou ja. Het komt helemaal binnen. Ja. Heel veel succes <laughs> ja, in inspiratie ja, in ja. en inspiratie verder. nu denk wel. En tot de volgende keer. Want ja, we fiend. hebben we ook nog de, de biecht weer. Ja, joh. Ja? Uh -oh. ja, de biecht gaan we ook spelen. Ja, dus. Ook is zo'n Oh, maar zo dat spannend. is met de pride, hè? Ja, met de pride en alles, maar ook kijken met in de kerk. Die kerk vind ik het beeld schoon. Ja. Ja. Ja. Moet de cultuur, maar dan moet we nog. Overleg. Ja. het in de gaten, lieve luisteraars en kijkers. Oh ja, en koude douche gaan we ook nog doen. Ook kijk, Ja, heb je nog drie uur? Ja, we kunnen door blijven gaan. Als je nou gewoon blijft zitten... je doet na ieder nummer nog even een kleine... Krijgfestival. We gaan even een muziekje opzetten. Laten we even al dit hele gesprek even indalen. mensen. We gaan luisteren naar Crossroads... A uh, shadow of my heart. Own heart, moet ik zeggen. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. There's a picture on the dresser Faded, worn and still Your smile's a ghost that lingers Where the night won't kill I try to find forgiveness In the bottom of a prayer But the echoes keep reminding the truth. the silence but it don't answer at all I ain't looking for redemption I've been there before just searching for a reason to keep opening this door Was just a teacher, maybe pain's a friend in disguise. If love is the fire that burns me, then the ashes will help me rise. Living in the shadow of my own heart, but I ain't breaking. I'm just playing my part. Every scar is a map, every wound's a spark. god me. I'm the shadow of my Crossroads Records met ja. the Shadow of My Own Heart. Wat een heerlijk nummer even, even. Even lekker weer bijkomen. Heerlijk. Naar alle heftige informatie die we tot <laughs> ons hebben genomen. Omtrent het uh, prachtige... Toneelstuk, Lotte. Ik kijk even naar Bep, want Bepp, ja. jij doet altijd. Hij uh, heeft altijd een weerbericht. Ik zoek mee. altijd even uh, op Facebook. Ja. Het regio weer van uh, Rico Schreuder. En vandaag vermeldt hij. Nee, er komt deze maand. En deze maand duurt nog zes dagen. Geen regen meer. Oh! Ja, er komen alweer de eerste signalen dat het allemaal te droog is. Maar. Vandaag beginnen we regionaal met wolkenvelden. Geleidelijk is het weer de zon die het weerbeeld gaat domineren. Er waait een matige noorderwind. Het wordt vandaag een graad of 17. Ook in het komend weekend blijft het droog. En er zijn er ook flinke perioden met zon. Ik, ja, flinke perioden. Dus niet alleen maar, want er trekken ook nog wat wolkenvelden over het land. De wind waait uit het noorden tot het noordwesten. En het wordt morgen ook 17 en zondag 15 graden. Dan gaan we natuurlijk richting Koningsdag. Dat is het droog. En ook vrij zonnig. Er staat dan gelukkig nog maar weinig wind, want die maakt het koud. Het is een graad of 16. En ook tijdens de laatste dagen van deze maand april is het droog en schijnt de zon flink. Maar mogelijk valt er dinsdag lokaal een buitje. En dat is dan tegen het stof, vertelt Rico. Want ja, dan hebben we natuurlijk alle feestelijkheden gehad met de vrijmarkten. Dus dan kunnen we alweer een buitje hebben. Uh, er waait sowieso een matige noordoostenwind de rest van de week... en dan wordt het een graad of 15. Nou, tijdens de eerste dag van mei neemt langzaam de kans op buien toe... Maar het wordt ook warmer. Dus ja, het kan vriezen, het kan dooien. April deed wat hij wil. En dat doet hij nog eventjes. En uh, wij danken Rico voor deze dit weersoverzicht. En laten wij gewoon lekker omhoog blijven kijken. Zo so is het. En dat gaan we nu even doen met Memphis Soul Stew van King Curtis. Today's special is Memphis Soul Stew.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 Ja, even lekker een ouderwetse zolder tegenaan. Lekker. En um, we gaan natuurlijk even kletsen over het een of het ander. Ik weet niet of er nog vragen ja. zijn richting Fred en oh. ja. uh, Lea. Want ze zijn er nog. Of, ja. of dat, heb je, had, was er nog iets waarvan jullie zeggen van... Nou, dat, wil dat, nog dat nog willen we toch even nog kwijt. Nu we er toch oh, zijn. We gaan komen en wees. Uh, de krogsteunen, theater, de krogsteunen, die hebben een beetje moeilijk. En ja. laten we elkaar steunen dat we met flinke getalen komen. En dan, dan is als het de, de wand er helemaal ziet, geluid, weer en weet ik het allemaal eens, dat we ook blijven komen. Zeker. Er, er is behoefte aan die theater. Absoluut. Dat is, dat is wel gebleken. Dus ja. gebleken. Ja. En, uh, dat is zeker gebleken. En het, dat is voor Bleef wordt ook prachtig om dat te doen. En de, de mensen die daarachter zitten. Ja, het om oh, om te komen. je kan je schuifje niet openstaan. Oh, je, nou, Ik denk wat klinkt je ver weg. Oh, ja, hebben ze me wel gehoord? Ja. Nou, vast wel. Waar het om gaat en wat we even samenvatten... is dat we alle notie nemen ja. van de problemen die ja. er zijn met het geluid in de krocht. Ja. Eh, dat de rechter nu wel een eis heeft gesteld. En dat het dus van ons zandvoort ja. van belang is dat we de krocht blijven steunen, blijven gaan... Uh, ons goed uh, laten informeren... wat er allemaal aan de hand ja. is. Nou, en, en sowieso. Wat doen. Want ook inderdaad vanuit... een kijk, ik zit ook bij een amateur theaterclub. En je ziet dat steeds meer theaters in de omgeving... die willen ja. de amateurclubs niet meer. Dus op het moment dat... Uh, ja. Ja, dat jij ook als een amateurvereniging... Ja. wil blijven bestaan, heb je ja. theaters nodig... zoals de zoals krocht... die je gewoon welkom heten... en met open armen uh, nog op het podium laten staan. En dan heb je, nog ook, zin en dan heb je ook nog Sintus als je in de krocht gaat ook spelen. Ook nog, Gokopere. ja. Uh, tarief om te parkeren. Nou, nou ja, absoluut. Dus ja, kom naar nee. de krocht, parkeer, parkeergarage. Nou, welk theater ik dat niet? Nou ja, Net als Carré ga je de parkeergarage He in... en dan kom je in de krocht. Zandvoort Carré. Hartstikke ja. mooi. Zandvoort Carré. Ja, oh, <laughs> ja, nou, u, u hoort nee. het, uh, luisteraars. Nee, ja, nee, ja, nou, dit is het. Betrokken, <laughs> betrokken en trots trotse Zandvoort. Is ja. een, dat is ook de boodschap. Laten ja. we trots blijven ja. op de krocht. Ja. Um, als u toch nog weggaat het weekend, noem ik nog eventjes wat. Want er is een nieuwe markt in Haarlem. De Swan Market. En die gaat neerstrijken op de Dreef aanstaande zondag. Dat is uh, 26 april. Um, de Swan Market het komt voor het eerst naar Haarlem. Um, er verwacht geen standaardmarkt met sokken, fruit en kaaschaven. Maar het wordt een mix van design... Vintage en handgemaakte spullen en hapjes. Het is een creatieve lifestyle-markt en hij is al bekend in grote steden zoals Rotterdam, Utrecht, Delft, Leiden en nu dus ook in Haarlem. Tussen de bomen en de statige panden staan meer dan 100 kraampjes, de dreef in Haarlem bij de Haarlemmerhout, van kleine ondernemers. Het zijn makers en ontwerpers. Hier kun je dus handgemaakte dingen scoren, sieraden, illustraties, duurzame mode, vintage vondsten, nou ja. Noem het maar op. Ben je uitgestruind? Dan eet je nog iets lekkers uit de trucks die er komen te staan. Of plok, plof lekker neer op het terras. Bewonder je aanknopen en kopen en geniet van de gezellige sfeer. Ondertussen is er ook nog een dj die leuke muziek op de achtergrond draait. Kortom, aanstaande zondag als je even dorp uit wilt. Ga naar de, de Dreef in Haarlem, Want dan wordt het een topzondag. Ongelooflijk. Oh. Ik heb trouwens oplossing voor zondag. If a picture paints a thousand words, then why? Can't Ik Inside you all the way. If the world should stop with all things spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when. If als van Bret al 1971 oh, ja, alweer. Het. Het blijft een prachtig nummer, ja. hè? Oh, ze komen weer. Nee, dat hoeft niet, jongens. Nee, zo vonden het één keer, vonden we het leuk. Hoeft niet twee keer. Zo. Ik hoorde ik van jou, uh, er is op cultuurgebied iets, iets heel leuks voor de nou, kinderen. Maar jullie hadden het over de zondagen. Ja? En dan moet je de kindjes natuurlijk niet vergeten. Nou, organiseert Caprera samen met de schuur: <coughs> familie zomersondagen. En uh, die hebben dus nu, het heet uh, na de voorstelling... is er dan ook nog een gratis workshop. Dan kunnen de kinderen genieten van een theatervoorstelling... maar ook lekker actief aan de slag. En nou is er weer eentje, ik geloof al aanstaande zon, nee, zondag 3 mei. Uh, dat duurt ongeveer drie kwartier. En dat is een heel leuk uh, idee namelijk. Het heet Mijn en Dijn. En dat wordt gespeeld door het theatergezelschap Garage. En het is voor kinderen, die weten dan nog niet voor wat, wat van hun is en wat van een ja, ander. Ja, Dus nee, geef hier, dat is van mij. Nee, van ja, mij, ja, mij, ja. Nee, ja. Nee. En ze spelen met hele grote objecten en dan trekken ze aan en nee, dat is van mij. En de kinderen moeten dus leren dat ze dingen moeten delen. Daar gaat het stuk over. Okay. Het is een fysieke voorstelling met levensgrote abstracte vormen. Dat nou, vind dus, ik ook dus, wel wat voor de leden van het parlement... Ja, <laughs> okay. ja, Nou ja, kijk even op caprera.nl. Het is op 3 mei en het speelt uh, 30 minuten van tevoren. Kan je er al terecht, drie kwartier. En daarna kan je nog met de kinderen een workshop volgen. Wat leuk. Okay. Nou, hartstikke mooi, hartstikke mooi. Nou, we gaan naar het eind van ons programma. De resten ons nog uh, ruim twee minuutjes. Dus het eerste uur zit er alweer op. En uh, we gaan straks het tweede uur in... Uh, en we beginnen dan altijd met een uh, liedje... en daarna uh, de, uh, mooie, of weer een mooie conferentie van onze uh, kundig, deskundige Hanny. <lacht> ja, ja. En uh, daarna uh, gaan we even bellen met Lena van der Haak... want zij werkt bij buurtgezinnen... en ze zijn dringend op zoek naar steungezinnen voor kindjes... Um, dus ik zou zeggen, uh, we nemen voor nu heel even afscheid, omdat uh, we plaats moeten maken voor het journaal en uh, de file-meldingen en de reclame. Maar daarna zijn we weer lekker terug, weer een uurtje gezellig, weer even geen rust aan de kust. Woehoe. Nou, ik... <laughs> tot zo direct. <laughs> Okay, okay.